Toen waren, ze, waren drie van die vier leden van Dandelion wel. Maar toen was de heer Bond er niet. Kortom, ik dacht, laten we hem nog eens even uit de mottenbal halen. Dandelion!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 Zo niet drie kwart. En een van de nummers die gespeeld wordt... werd Was met Bent... het openingsnummer van die avond. En dat is Seven Bridges Road. There are stars in the southern skies. down to say Bamboo tree You're transforming right before my eyes Changing deep inside Believe me when I say The clouds will go away You will never be the old But your scars will turn to gold Like before, how can I grow when I feel so odd? With my belly hanging low, but mama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 was running blind, losing my mind I was lost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 Yes, sir Grief for two, but today the forecast has changed. I choose to put my words into action. Don't wanna feel blue, I wanna. I don't wanna feel this bitter. I don't wanna feel, don't wanna feel, don't wanna feel spitter. I don't wanna feel this bitter. I don't wanna feel I don't wanna feel, I don't wanna feel Maybe one day I'll fall, maybe not But tomorrow starts the day I choose to yeah. Deze Pien mag ook uh, meedoen. En dat is dan de Pien met IE en de hoofdletters uh, En ze heet uh, Pien van Megen. Zo heet ze voluit. En ze woont in Engeland. En ze mag toch meedoen naar Rob wordt? Hoe zit dat? Nou, dat heeft te maken met de roots. De wortels. Want die liggen in Zandpoort. En zoals je dat weet is dat...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 Hoog, hoog, hoog, steeds hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, steeds hoog, hoog, en vlieg. Goed okay, je down, down, gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce, Goeie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 ja, het overbroken zijn vandaag, maar je bent in de lucht. Dans met ons, dans, dans. Ik zou willen vliegen en dat ik een word met de nacht. Heb niks meer te verliezen, al mijn tranen opgebrand. Ik dacht dat ik sterker was dan...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 Chat heet Chet Moorland. We hebben iets over hem gezegd op onze website. Moet je maar even zoeken. En een van de single's die hij afgelopen tijd heeft uitgebracht. Is dit fijne nummer: dat nummer dat heet Doof. zoeken gaat. Straat.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 Hiding for the night Christmas night Sparkling light It used to be so nice Colors faded Now the days are dark and gray Jonas, looks old Mary's strong She has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 Sacred words, sweet as memory hurts when all your dreams of better days have gone to waste. Tell me, Joe, where to go? By now, I guess you know. To the sunset Baby, I'm forever yours